Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil lijsttrekker worden bij de volgende Kamerverkiezingen in maart. Omtzigt is de vierde kandidaat na Hugo de Jonge, Mona Keizer en Martijn van Helvert. Omtzigt zit al sinds 2003 in de Tweede Kamer, met een onderbreking van vier maanden in 2010. In 2012 stond hij op een lage plek op de kandidatenlijst, maar werd hij met voorkeursstemmen toch in de Tweede Kamer gekozen. Lufthansa, de grootste vliegmaatschappij van Europa, kan voorlopig blijven vliegen. De aandeelhouders hebben in grote meerderheid ingestemd met het reddingsplan in verband met de coronacrisis. De Duitse overheid wordt in ruil voor een financiële injectie van 9 miljard voor 20% aandeelhouder en mag twee leden benoemen in de Raad van Commissarissen. Zonder steun had Lufthansa naar eigen zeggen binnen enkele dagen faillissement aan moeten vragen. Wereldwijd werken er 135.000 mensen. Door een grote scène- en wisselstoring rijden er geen treinen in grote delen van Oost-Brabant. In Limburg is de storing grotendeels verholpen en wordt de dienstregeling hervat. Door de storing lag het treinverkeer in Limburg urenlang stil. Het WK Voetbal voor Vrouwen wordt in 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Zo heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. Colombia was de andere kandidaat. Australië en Nieuw-Zeeland wonnen de online stemming onder FIFA-bestuursleden. Vorig jaar werd de VS voor de vierde keer wereldkampioen... door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. Aan het WK van 2023 doen voor het eerst 32 landen mee. In 2019 waren dat er nog 24. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet veel kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige en tropische dag. Op de meeste plaatsen wordt het dan nog een graadje warmer. In de middag kan in het zuiden nog een forse regen- of onweersbui vallen.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 Onzin, trap er niet in. En bij twijfel, bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Yeah, cause Sweet in the eye of the beholder Everything depending on the voices on your shoulder Hated, fake shit, creepy because it's over, baby Nothing ever lasts on this crazy roller coaster. yeah, yeah, oh, yeah Yeah, cause the devil in a bad black, black suit Better ride until you make it, don't ride Hallo! ...blijven gewoon onomstotelijk op een playlist uh, staan. Zeker deze, want uh, die staat er eigenlijk al op... Uh, ...sinds ik uh, bezig ben met de sessies van dit uh, programma... Alternative Vm. welkom. Uh, het is 25 juni vrienden. Uh, Moorpark was dat met Derghams the Devil. Ik uh, denk dat ik hem één of twee keer uh, in die periode niet gedraaid heb. Maar daarna is hij toch uh, wel uh, ve veelvuldig hier uh, te horen geweest in uh, dit uh, programma. Dus sowieso komt dat uh, wel aan bod. Wat gaan wij doen uh, straks uh, in dit uh, programma? We gaan uh, praten met uh, Marinka. Zij... ...maakt haast klassieke muziek. Ik uh, ga dat uh, toch eventjes hier een beetje aankondigen. Het is uh, klassiek, haast, uh, wat je hoort. Uh, ze heeft een instrumentaal album Red Moon. Dat gaat morgen verschijnen. En ik heb uh, vanavond een uh, gesprek uh, met haar. Straks om tien voor half negen. Dan uh, om tien over half negen gaan we praten met Daphne Hotland van Kafka. Uh, ook een, sinds een paar weken staat hij op het lijstje. En ook vanavond er natuurlijk uiteraard op... In een tweede uur hebben we ook nog uh, bijzonder, uh, een bijzonder verhaal van Donata. Wie kent er niet? Zij is uh, de frontvrouw van Soyang En daarvoor zelfs nog bij Ubriq Actief. Die band die ooit nog in 2012 de grote prijs van Nederland... bij de categorie bands wist te winnen. En als laatste komt A Dogs Called Kitty. Eigenlijk Dogs Called Kitty. Zo heet de band Voluit. En die band die kennen we nog uh, uit het uh, verleden bij de Rob agda en zij hebben ook een album uh, gemaakt. En daarvan hoor jij ook hier bij Alternative FM uh, het nodige materiaal van uh, dat album. En dat, uh, Een album dat heet Lotus Land. Dus dan weet je in ieder geval dat er weer behoorlijk wat nieuw materiaal in zit. Uh, dit zit er uh, ook al een tijdje in. Maar het blijft toch wel erg uh, mooi om naar te luisteren. Ik had het Een paar weken geleden had ik het uh, met erover over deze single. Truth or Dare van Frido Lijn. And so the story goes the walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up and I withdrew. I've come to know it well here on the inside of my shell, where the air. denken, is dit Marinka? Nee! Dit is Eli. Met een heel leuk intermezzo op hun EP. In Childhood heet hij. Uh, 55 seconden duurt hij. Wel heel, heel bijzonder en grappig. Dus ik denk, nou, die zullen we dan ook maar even draaien. Truth or Dare van Friedelijn heb je daarvoor de, gehoord. Het is uh, de temperatuur naar en het is ook wel lekker denk ik ook om dit soort nummers te horen. Hier is Benjamin Froh. Met Little Bit of Life.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 Lot of tension. All this effort and intention creates a lot of tension. All this effort and intention was dat, met In My Eyes en daarvoor Benjamin Fro. Dat is het zover. Dan gaan we eerst even een stukje klassiek doen. Het lijkt wel vrije geluid. Het is eigenlijk op de klok van tien voor half negen. Maar ik draai hem toch. Landscape van Marinka, van het album Red Moon, wat morgen uit gaat komen. zo dadelijk nog wel even een volgende, want het gaat even niet goed met het telefoneren. Dus eerst nog maar eens even een, een ander nummer even tussendoor draaien, want vorige week had ik Roman in de uitzending en uh, ja, zal ik, die, zal ik die dan draaien? Nee, ik ga toch even wat anders draaien. Ja, dat is even leuk als je wisselt van playlist. Uh, nee, ik ga even met Joey Vriend verder. Uh, dat heeft hij ook zeer uh, recent uitgebracht. There For You is die single en die ga je nu horen. eigenlijk ook uh, niet beter om uh, die er een beetje achter te zetten. Achter de landscape van uh, Marinka. Uh, want uh, die hadden we daarvoor nog uh, gedraaid. En toen ging het even mis. Want als je uh, een cijfertje verkeerd in... dan krijg je zo'n hele verrekte, uh, vervelende pieptoon van een niet in gebruik uh, zijnde nummer. Dan denk ik, heb ik het nou niet goed gedaan? Ja, ik had het ook niet goed gedaan. Want ik had twee cijfertjes omgedraaid. Dan kijk je gelukkig op de website en dan wordt het probleem ongelost. En wie heb ik aan de telefoon? Marinka zelf. Want dat was wel de bedoeling. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hoi. Hey, uh, want uh, het is uh, heel bijzonder. Uh, morgen gaat uh, het album Red Moon verschijnen van jou. Mm -hmm. En ik uh, ben al zo vrij geweest om in ieder geval Landscape uh, te draaien. En straks uh, draai ik nog een, een, een track van dat album. Uh, het is uh, haast klassiek als ik het uh, zo hoor. Oké, okay, nou, ja. dat is nog een compliment. <laughs> ja, uh, is, dat een, uh, is dat een beetje toch uh, een, uh, een, ja, is dat een beetje jou, jouw richting ook? Dat je uh, instrumentaal brengt? Nou, uh, dat is eigenlijk mijn eerste pianoalbum. Mm -hmm. En voor um, heb ik twee albums uitgebracht uh, met luisterpopliedjes. Ja. Toevallig in Parijs was mijn label. Ja. En... Um, ja, ik ben een beetje ontgroeid, liedjes ontgroeid. Ja. Um, deze composities die zijn, jij noemt het klassiek, uh, ik noem het uh, zelfs meer uh, richting uh, misschien uh, etnische muziek. Ja. Omdat ik gebruik, um, of gebruik uh, als inspiratiebron is uh, India's, Raga's. Uh, Toevanse uh, uh, etnische muziek, uit Toeva, zo'n dus keelzangmuziek. Mm. Um, ja, kort uh, mondharp. Uh, het is een modaal, M de meeste composities zijn modaal. Toevallig die twee composities die jij had gekozen, die zijn niet zogenaamd modaal. En modaal mm. betekent dat het niet van uh, akkoord naar akkoord gaat en geen spanningsboog per se te vinden is. Mm -hmm. Andere soort spanningsbogen. Niet zo als in Europese... Uh compositie Ja. Vanmorgen zat ik iets af uh, te kijken bij... Uh, ja, dat was een oude opname van uh, Boris Blank. Heeft totaal niks uh, met jouw uh, muziek uh, te maken. Meer elektronica. Maar de man zegt in die reportage over uh, de muziek die Yellow maakt. Uh, elektronica muziek. Ja, ik beschouw het als het, uh, het, het kleuren van een soort... Ja. Het maken van een schilderij. Ik, uh, ja. Is dat bij jou eigenlijk ook zo? Als ik jou zo beluister, dan uh, lijkt het eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan wel... In nou ja, een... ja, ja, ja, ik snap wel wat jij... welke kant je wil. Ja. Um, nee, dat zijn verhalen misschien. Huh? Dus, uh, ja. het, uh, ik, uh, ja, het is bepaalde emotie... Huh? Die erachter daarachter zit. En... Uh, mijn uh, luisteraars die zeggen uh, vaak dat zij um, kunnen hun eigen innerlijke wereld op een hele uh, zachte manier bekijken en uh, bestuderen op op het moment van luisteren naar mijn muziek. Yeah. Dat ze tot rust ook komen. Ja. Yeah. En ook dat dat schilderijen, ja. Ik heb laatst, toen ik uh, zat te oefenen of te componeren, toen dacht ik, ah, ik, het is een, net een geometrische vorm. Hm. Het is geen uh, muziek vanuit de uh, klassieke um, theorie, zeg maar. Maar het hm. is meer van gevoel. Uh, ik zie ook piano als vijf zwarte toetsen en de rest is wit en de, de, het patroon die blijft twee, drie, twee, drie zwarte toetsen en uh, uh, ik speel meestal ook nou, niet meestal ook dat is niet goed gezegd, mm. maar ik speel ook met mijn handen mm. uh, en mijn beweging van mijn handen is ook een soort dans, een uh, um, misschien een schildersklas. Ja, inderdaad. Ja, maar het kan ook zijn dat, dat in jouw gedachten. Ja, je, je zegt net dansen, je handen dansen over de toetsen. Is het ja, op die manier, dat je het ook op die manier benadert? Dat, dat je handen op een bepaalde manier vanuit je gevoel het werk laat doen en dat daardoor de muziek ook ontstaat? Is dat het een beetje? Ja, ik volg uiteraard mijn gevoel op het moment van spelen. Mijn composities zijn um, niet helemaal vast van A tot Z. Uh -huh. Het zijn um, structureel hetzelfde, ze zijn herkenbaar. Uh -huh. Maar toch iedere keer, het zijn levende composities. Iedere keer als ik dat uitvoer... Ga net iets anders worden omdat de andere mensen in de zaal zitten of omdat een uh, andere tijdstip van de dag is of hmm. omdat de zon schijnt hmm. of omdat de regen hmm. is buiten ja ja, ja. Um, ja. interessant uh, wat voor veel wat ik al net zeg, maar het was afgeleid. Ja, maar geef niet. geef niet, geef niet. Uh, even over jouzelf, want uh, je komt niet uit Nederland, maar je komt uit Moskou. Ja. Is dat, uh, is, dat is natuurlijk een hele andere uh, invalshoek uh, muziek uh, benaderen dan uh, wij West-Europeanen dat doen. Heb je dat ook van huis uit meegekregen? Uh, ben je in een muzikaal gezin groot geworden? Ja, ik was drie toen ik mijn eerste composities speelde. Alleen niemand begreep dat het mijn composities waren. Mijn ouders dachten dat ik aan het rammen was of toetsen. Want volgens de Russische, <laughs> Russische traditie moet je heel streng beginnen met een hele secure. Uh, met, uh, Techniek, met de theorie. Met solfège, Met dit en dat. En je moet dan urenlang tongladders spelen. Wat ik nog steeds trouwens met veel plezier doe. Hm. Maar toen, toen ik drie was. Toen had ik in mijn hoofd. En dat weet ik nog steeds. Hoe ik toen voelde. Eigenlijk net zoals ik nu speel. Hm. Ik voelde een soort verbinding met iets. Hm. Uh, geen geitwolle sokken. Nou ja. Uh, ja, ja. Met iets wat... wat, wat Informatiebron was voor mij, of muziekbron was voor mij op dat moment. En uh, ik dacht dat ik Bach speelde, want mijn oudste zus, die was 10,5 jaar ouder dan ik, is nog steeds, uh, zij um, zat op de muziekschool, net als alle kinderen in de Sovjet-Unie, uh, drie keer per week muziekschool. Mm -hmm. Dus toen um, wist ik al hoe je Bach moest spelen. Ja. En ik dacht, oké, okay, dat is mijn bag. Ja. Ja, ja, ja. ja. En, en eigenlijk de vrijheid om mezelf te zijn heb ik misschien nu pas ontdekt. Want daarvoor dacht ik, ik moet voldoen aan de normen en waarden. Ja. Ja. Eh, ook van westerse compositieleer Dat betekent dat je altijd een spanningsboog moet hebben. En anders ben je geen componist als je geen spanningsboog hebt in je ja. composities. Ja. Ja. En dan probeer je die spanningsboog maar op te zoeken. En die komt maar niet. Ja. Eigen... je gewoon anders voelt. Ja. Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon vrije geluiden. Het, uh, het programma wat we ooit uh, kennen ja. om te, van de zondagochtend... Uh, wat door du ja. Giovanca werd uh, gepresenteerd. Ja, um, ja uh, theater... Dat is het nummer wat ik nog klaar heb staan. Uh, is, dat ook, is dat ook gemaakt met een bepaalde bedoeling? Ja, toevallig wel. Rut van, uh, uh, van, van Empel, dat was ja. een tentoonstelling van Rut van Empel. Dat is een uh, fotograaf, kunstenaar, die maakt schilderijen of uh, kunstobjecten, uh, foto's, fotocollages. Ja. Zo, zo heet het. Ja. En een van zijn fotocollages heet het Theater. Ja. En uh, ik speelde bij de opening van zijn tentoonstelling toe. Ja. En ik bespelde aantal, trouwens, Landscape en Theater. Je hebt twee, van, van stukken, twee stukken gekozen die op, uh, geïnspireerd waren op de uh, uh, kunst van Rut van Empel. Hmm. Dat is heel, heel leuk dat ik dat dan uh, ja. zomaar uh, gedaan heb, maar dat vind ik ook, ook wel een leuk bruggetje om uh, Landscape, of uh, nou ja, Theater, want Landscape hebben we al gedraaid, om die uh, dan nu uh, te laten horen. Nou, heel fijn. Ja. Uh, uh, die, die, ja die gaan we nu uh, beluisteren, dat is, uh, dit is dus Theater, andermaal uh, the Marinka. Ja, vorige week had ik de single van Kendall in bezit gekregen. De nummer dat heet Liar. Nou, de volgende die ik probeer te bereiken is ook al niet te bereiken. Dus dat schiet lekker op voor vanavond. Maar niet getreurd. Dat ga ik zo direct proberen alsnog weer voor elkaar te krijgen. Dan heb ik in ieder geval nog iets staan wat ik zeker wel kan draaien. Dat was Rowan die we vorige week hebben gehad in de studio. Nou ja, telefonisch dan wel te verstaan. En niet lijfelijk, want dat zal voorlopig nog even minder goed passen. Zeker een, een, een tweetal. En een eental zal, een zal sowieso nog wel kunnen. Maar het is, vorige week hebben ze hun eerste EP gepresenteerd. En ik denk, nou laten we daar dan maar eens even wat uh, van gaan draaien. Het uh, nummer Underwater ga je nu horen van Rowan. Underwater Searching the ground, And keeps flowing away Power for rolling Thunder Electricity Is dust in the waves And we'll take a hold Searching the ground, until the thunder wakes me up. Uit Zaandam komen zij. Rowan was dat. Met hun eerste EP. Underwater is dit nummer wat je net hebt gehoord. Want vorige week hebben we Part of Her gedraaid. En aan de telefoon, het, het, vanmorgen had ik dat al met een formateur die ik niet te pakken kreeg. Uh, daarnet had ik Marinka, maar daar had ik twee nummers van omgewisseld. Dus ik denk, zal het zal toch niet waar zijn dat ik nu ook weer het verkeerde nummer heb gedraaid. Nee, ik had het goede nummer. Maar ik, heb, uh, wel, ik ben wel dolblij dat ik Daphne Hosland van Kafka aan de telefoon heb. Goedenavond. Hallo. <laughs> ja. uh, want jij uh, ben, maakt samen met uh, Frank van Kasteren vorm uh, jullie Kafka... Nou, Frank is uh, voor ons geen onbekende, want die heeft uh, hier uh, nog ergens, uh, ik geloof in 2019 nog hier een uh, wervelend optreden gegeven uh, met, met zijn uh, Nederlandstalige werk, uh, wat hij toen had. Dus, dus ja, uh, dit is, was uh, totaal iets anders, want toen ik op een gegeven moment uh, keek naar wat hij uh, doet, uh, samen met jou, dat is helemaal uh, ja, een, ander, een totaal andere richting, uh, Kafka. Klopt, ja. Ja, want we omschrijven het zelf eens.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 Een, een dubbele doen van uh, Meadow Lake. Dit was uh, Kafka overigens met uh, uh, Goldfish en deze is dus van Meadow Lake. Dit was de eerste single die we nog gemist hebben tussen de thuismaak sessies en uh, het moment dat we live uh, begonnen te gaan, want intussen hadden ze ook nog Under Your Spel en ik denk dat ik hem er nog even erachter uh, probeer te meppen maar ik weet niet of ik dat ga redden. Dat was hem. De Dirty Habit van uh, Meadowlake uh, bracht de tijd op. Uh, nou, bijna uh, vier minuten voor negen. Draai ik er nog één. En dat is uh, deze. Deze hele fijne van uh, I Am Lotus. Dan moet ik natuurlijk wel even uh, Meadowlake even stopzetten. Want anders dan, uh, gebeurt er natuurlijk niks. En uh, I Am Lotus hebben uh, niet zo lang geleden deze single uitgebracht. Space in my heart. Naar aanleiding van de Rotterdamse dakdagen is deze single eens uitgebracht. All this time, bitter thoughts rambling round in my mind, these days, even my friends say that I bring them down. They say, let it go, let it go, let it go, well I don't know, got to grow, got to grow, got to grow, got to grow, got to grow a thicker skin and let new love in. To shut it out, or build it up Let go the fear, cause in the well, The bottom of the bucket will surely drop They say, absence makes the heart grow fonder, But I feel, with you gone I'm only lost to lonely ponder They said it would go away They said it would go away Say you can show the pain Stays in my heart, love They said it would be a dream. They said it would be a dream, Miss being golden chain, lose from your heart love.